De drie gezusters Heckendorf genieten na van een vismaaltijd, hun toebereid door de knecht Rudolf. Een dubbele intrigue spitst zich toe. De zusjes hebben boze plannen met de op hun erfenis jagende knecht, maar ook Rudolf heeft iets in petto. Luistert u naar deze betreurenswaardige affaire uit 1838 in Mark Brandenburg. Dat was een heerlijke maaltijd. En een verrukkelijke snoepbaars. Ja, dat is het voordeel van water in de buurt. Clementine? En Rudolf, die gekookt heeft, eet er niet van. Zielig. Inderdaad, dat is het. Clementine? Ja. Ben je bij de likeurkast? Wat spook je eigenlijk uit? Ik kom al. Breng mijn kussen mee. En het zuiveringszout, het ligt op het naaikistje. Ja. En mijn bonbons? Ja. Oh, alleen al die saus met witte wijn. Mm. Lekker. Toebereid als door een god. Dat woord slechts in dit verband. En dan die vulling met laurierblad. Een beetje te veel, leuk. me. Nou, maakt het juist pikant. Dan blijf je, Clementine? Een curieus recept. Een snoepbaars gevuld met een tweede. Ja, maar met te veel laurierblad. De koffie met uw welnemen. Dank je, beste Rudolf. Ik zou je nog eens willen verzekeren hoe voortreffelijk het middagmaal was. Cecilia heeft je met een god vergeleken. Alleen wat veel laurierblad. Haal de liqueur, Clementine. Nee, ik ga al werkelijk een streling van het gehemelte, Rudolf. Dat doet me genoeg als ik zo vreemd mag zijn. Het glas water voor het zuiveringszout. Er uh, gaat Rudolf. Wil je niet een uurtje bij ons komen zitten? Hey, ja. Om een liqueurtje te drinken, Rudolf. Een likeurtje voor de zondag. Hier is hij al. Charlotte heeft gelijk. Verblijd ons met je mannelijk gezelschap, Rudolf. Neem plaats. Ja, alsjeblieft, Rudolf. Dank u wel. Zo, die is uitsluitend voor jou, Rudolf. Een bonbonnetje erbij? Nee, dank u. Mijn maag is wat van strik. Nou, op je gezondheid. Misschien neem ik wat later een slokje. Zoals je wilt, Rudolf. Ik hou van de zondagmiddag. De bierhandel rust even. De tijd staat bijna stil. Het middageten is aan het verteren. Je hoort de vogels achter het gaan. De natuur en wij mensen komen nader tot elkaar. En wat heerlijk om in deze kamer te zitten... waar we reeds als kinderen hebben gezeten. De oude stoelen, de oude Tafel, het oude behang, de oude piano, de oude Rudolf. Speel je wat voor ons, Rudolf? Pardon? Een beetje getengeld naar tafel. Of wil je toch niet eerst eentje nemen? De laatste tijd kom ik er nauwelijks toe mijn vaardigheid op de piano op pijl te houden. Maar vroeger heb je zeer ontroerend gespeeld. Ik beschik over een zekere natuurlijke musicaliteit. Dat heb ik van mijn vader. Hij was fluitspeler, nietwaar. Oh, juist. Speel je nu wat? het is zo stemmig. Zal ik je liqueur op de piano zetten, Rudolf? Ik ben zo vrij uur op de wijze dat mijn repertoire beperkt is. Dat geeft niet. Alleen maar oude melodietjes. Oh, die zijn het mooist, Rudolf. Dan zal ik wat spelen. Heel fijn, Rudolf. <coughs> ik speel dus... Mijn wals! Jij kent die wals? Waarvan? Ik weet helemaal niet waarvan. Zeg me maar, onmiddellijk waarvan je hem kent. Ik ken hem ook liever. Het schijnt een tamelijk bekende wals te zijn. O, hoe bevalt de muziek? Het gaat wel, Rudolf. Iets anders zou misschien passender zijn. Dan deze wals? Ik vind hem bijzonder passend. Spreek me niet tegen Rudolf. Ik beschouw hem als het meest passende dat maar denkbaar is. Als het hoogtepunt. De bekroning. De top. Je meids uitzicht biedt op het menselijk bestaan. Voorwaarts en achterwaarts. Hij is kennelijk malende. Valt jullie niks op, schatjes? Die onbeschofte toon, Rudolf. Ik ben zo vrij u eraan te herinneren... ...dat deze wals... ...de kern van mijn voordrachtskunst vormt. Vanaf het prullenbegin. In de begin was de wals. Niet waar, juffrouw Charlotte. Misschien kunnen we dit gezellig samen zijn beter uitstellen. Drink je liqueur op en dan heb je vrij af. Top. Herinnert u zich het moment dat deze wals tussen ons opbloeide? Deze kleine maar fijne wals. Voor vandaag is het genoeg, Rudolf. Juffrouw Charlotte bijvoorbeeld werd er vreselijk door geanimeerd. Ze deed dingen die mij en mijn onervarenheid ten zeerste verrasten. Charlotte. Cecilia en Clementine. Ga alsjeblieft onmiddellijk naar je kamer. Ik zal alleen deze bediende tot de orde roepen. Ik ben uiterst verbaasd, Charlotte. Nogmaals, laat mij met deze bediende alleen. Ze kunnen blijven. Met Cecilia had ik namelijk ook een affaire. Cecilia? Zij had een zeer verdorven fantasie. Herinner je je nog? Clementine, ga naar je kamer en hou op met Janke. Clementine daarentegen had een tik. Een wijntiek. Hij ligt. Ik had helemaal niet. Hoe durf je me te tutoyeren? Doe die piano dicht, dan verlaat dit vertrek, Rudolf. Da. Is dat waar wat hij zegt, Clementine? Een woord. Maar hoe zit dat met jou? Jij acht mij tot zoiets in staat. Charlotte, ze denkt... Ik sluit niets uit. Bij niemand. En bij dit ellendige misbaksel van een knecht. Acht ik een vlag van verstandsverbijstering? Heel mogelijk. Een jammerlijke vertroebeling van het denkvermogen. als gevolg van een oververhitte fantasie. Wel ja, fantasie. Clementientje wilde hem samen met mij smeren. naar Napels. Ja, ze was jullie zat. Ik moest haar steeds vertellen hoe in de golf van Napels de zon ondergaat. Daar kon ze niet genoeg van krijgen. Dan begon ze helemaal te trillen. Ik heb haar steeds gezegd dat de zon gloedrood ondergaat. Achter een gouddooraderde wolk. Dat heb ik jullie allemaal verteld. Dat was mijn landschapsnummer. Dat beviel zelfs Charlotte tussen de jaarstukken van de brouwerij door. En ook jou, Cecilia, huh? ondanks je affectie voor dragonderhengsten. Ach, oh, misdadige... Maar onder een vreemde pet sloeg mijn hart. Het hart van een vernederde. En jij, Charlotte, jij hebt me gekoeieneerd. Twintig jaar lang heb je mij gekoeieneerd. Oh, je bent op standenvoet ontslagen, Rudolf. Ik geef toe dat het aanvankelijk alleen maar een lolletje was. Jullie begonnen er allemaal wat leuker uit te zien. Hoewel ik jullie altijd al te dik vond, moet ik zeggen. Oh, Charlotte was de eerste... Het was een moment als nu waarop men zich, zoals Charlotte dat formuleert, bewust wordt van de natuur. In mijn positie als knecht, ik zwijn, in mijn positie als knecht kon ik het me niet veroorloven het initiatief te nemen. Ik werd overrompeld en kwam pas tot mezelf toen ik helemaal licht in het hoofd bezig was koffie te zetten. Later was ik overigens op zulke middagen voorbereid. Cecilia, dat jij voor de bijl ging, dat was berekening. Oh. Voor jou geldt hetzelfde, Clementine? Helaas. Als eenvoudige jongen uit het volk constateerde ik met trots dat ik het ging maken. Ik had de touwtjes in handen. Ik adviseerde in zaken de aankoop van brouwerijaandelen. De samenstelling van de diverse garderobes. De selectie van de gasten. Personeelsaangelegenheden. Reisdata. Oogenschijnlijk bediende was ik veel eer een Talleyrand. Een Hekkendorf Talleyrand. Nou, ja. En vergat daarbij. Wat werkelijk het leven van een man uitmaakt. Avontuur, roem, eenzaamheid. Ik, Rudolf Moosdenger, een potentieel ontdekker van verre continenten. De Rode Zee of de Dode Zee en daarachter India. Hm, bitter. Met het toenemen der jaren werd het genoegen twijfelachtiger. Wat men mij in jeugdig elan had vergund, werd voortaan van me geëist. als gold het een contractuele verplichting. En dat dan ook nog eens een keer in drievoud. Oh. Daar is zelfs de sterkste niet tegen opgelassen. Op zo'n manier wordt je gezondheid langzaam maar zeker geruineerd... zodat ik nu helemaal krom ben en zelfs zomers nog loop te hoesten. Murf van het heen en weer geren, want ook het psychische aspect moet men niet vergeten. S'avonds intiem, morgens vormelijk en het eind van het lied, zonder hulp als er zware koffers zijn en helemaal alleen in de keuken. Maar toch, ik zou hebben gezwegen, ik zou er vrede mee hebben gehad als men mij tevreden gesteld had, zoals beloofd. Toen mijn spieren nog van staal waren. Want dan ieder van jullie heeft mij een kleine erfenis in het vooruitzicht gesteld. Charlotte, Clementine en Cecilia. Alle drie. Nu zien jullie mij wankelen en denken je die uitgaven te kunnen besparen. Zelfs op een dusdanige vorm van ondankbaarheid was ik voorbereid. Echter. Niet op gif. Lieve hemel. Gif? Wat heeft dat te betekenen, Rudolf? Rattengif. Om preciezer te zijn, arsenicum. Ik moest het op speciaal verzoek uit de apotheek van Neuroepien meebrengen. Een klein bruin flesje. Tegen de ratten? Er zijn geen ratten, zoals ik zo vrij was op te merken. Wat wil je daarmee zeggen? Jullie hebben het in de liqueur gedaan, die speciaal voor mij in huis is. Hier staat hij. Daar zit het in. Leugens. Leugens. Leugens. Leugens. Jullie wilden me alle drie vermoorden. Jij... Charlotte, jij Cecilia en jij Clementine. Bij jou kwam er alleen telkens een zusje tussen als je op de liqueur afging. Maar dat helpt je niet. Jullie wilden mij vermoorden, een man die zich kapot heeft gewerkt. En daarvoor zullen jullie branden in de hel. Allemaal leugens. Ik geloof werkelijk niets van al die afschuwelijke praatjes... die jij over onze kleine Clementine, over Cecilia... of zelfs over mij rondstrooit. Ik heb het meteen allemaal als uitgesloten beschouwd. Ja, het is allemaal niet waar, niet waar. Het is een ongehoorde leugen om te beweren dat een hekkendorf... bij jou, een nul, een of ander schadelijk spullende liqueurs de zou hebben gedaan. En juist in de liqueur die we jarenlang als teken van onze grootmoedigheid... speciaal voor jou in huis hadden. Je krijgt er niet één slok meer van te drinken... Cecilia, de karaf. Clementine, pak dat glas. Dat had je gedacht. Het bewijsmateriaal moet uit de weg geruimd worden, niet? Die liqueur is niet van jou. Van wie dan? Van ons. Wel nu. Probeer dan eens een slokje, Clementine. Drink? Help. <laughs> Alleen maar even nippen. Help. Zij is de jongste. Zij drinkt geen alcohol. Misschien jij, Charlotte of Cecilia. Ja. Pak hem dat glas af, meisjes. Eén stap in mijn richting en ik spring door het raam... en ben op weg naar Neuropeen, naar de politie. Met het glas in de hand. Halt, Rudolf, halt! Ik raak er zelf helemaal van in de war. Kom van die vensterbank af. We zijn tenslotte één grote familie. We kunnen toch wel tot overeenstemming komen? Al die dingen waar we het nu over hebben... hoeven toch niet stuk te lopen op de financiële kant van de zaak... Hoeven niet stuk te lopen? Dat klinkt goed. Welk bedrag hebben jullie op het oog? Hoeveel voor een niet aangegeven moord? Ik vind dat een erg lelijk woord, Rudolf. Laten we toch weer gaan zitten. Hoe is het trouwens tot deze weinig verheffende scène gekomen? Je raakt aan het praten en van het ene woord komt het andere. Betreurenswaardig, maar niet onherstelbaar, ik hoop. Ik waag dat toch te betwijfelen. Je kunt het glas nemen, Clementine. Er zit geen gif in. Wat? Hoe bedoel je... Drie dikke wijven die een magere knecht vergiftigen. Waar komt zoiets nou voor? Wie zal ze verdenken? Niemand natuurlijk. Maar het is absurd om te geloven dat ik me aan zo'n gevaar zou blootstellen. Het is belachelijk om te veronderstellen dat ik ook nog het gif zou leveren. Nee, mijn dierbare. Ik ben zo vrij geweest om uit Noiroepien geen arsenicum mee te brengen. Maar? Poedersuiker. Er zat poedersuiker in dat bruine flesje. Geen gif in het medicijnkastje. Geen korrel. Jullie moordaanslag is op poedersuiker gebouwd. Een ogenblikje. Wat voor een moordaanslag, jij onbeschaamd Sovjet? Middernacht, kaarschijnsel. En wat wordt er in de likeur gedaan? Al die moeite. En wat zit er dan in de likeur? Poedersuiker. En geen arsenicum. En als er geen arsenicum is, dan is er geen schijn van bewijs. En als er geen bewijs is, dan is dit personage waarvan ik de naam niet meer ken... niets anders dan een ellendige vuilspuiter en afperser uit Rudolf. Zouden we het niet over de financiën hebben? Cecilia, aan jou de vraag. Heb jij met de bediende Moosdenger ooit een andere relatie gehad... dan een jonge dame Hekkendorf tegenover een knecht betaamd Maar Charlotte. Clementine. Maar Charlotte... Ritmeester van Zondman zou, als hij er nog was, je met de zweep laten geven. Of hij zou hem een duel neerschieten. Dat zou me niet langer spijten, Rudolf. Ontslagen ben je al. Je kunt je nu ook als onterfd beschouwen. Je hebt je misrekend, mijn beste. Drek, we bedrek. Drek. Te laat. Je verlaat het huis nog vanmiddag met je bagage. Te laat. Nu heb je nog kans om Neurapien te bereiken. De dag is nog lang. Dat te laat bedoel ik in veel ruimere zin. Morgen vroeg moet ik sowieso naar Neurupin de autoriteiten op de hoogte brengen. Ook lijkt een brief aan de brouwerij me raadzaam... waarin het droeve nieuws wordt bekendgemaakt. Moeten we niet de schokkende dingen die staan te gebeuren onder ogen zien... en de meest noodzakelijke maatregelen nemen? Als je ons nog iets hebt meer te delen, maak het dan kort. Als ik zo vrij mag zijn. Het betreft het naderend einde van de drie dames... Wat heeft dat te betekenen? Die smakelijke vis van vanmiddag was namelijk in werkelijkheid allesbehalve smakelijk. Of liever gezegd, het waren twee vissen. De een kwam vers uit het net, zijn kieven waren rood, zijn vlees was wit en stevig en zijn ogen glansden. De andere echter dreef, toen ik hem voor het eerst zag, in die poel vlak bij de oever en lag op zijn zij. Hij zag er geel uit en onze bek enigszins violet. Ik haalde hem er heel voorzichtig uit... deed hem in een stopfles en liet hem drie dagen staan. Belangrijk is dat er geen lucht bij komt. Hij werd nu donkerder van kleur. Bij de vinnen daarentegen bijna zilverachtig. Zo zag hij er vanmorgen uit. Het stomen nam de geur weg... die nou niet direct in zijn voordeel uitviel... Overvloedig gebruik van laurierblad verleende hem zijn zeer nadrukkelijke smaak, zoals u gemerkt hebt. Laurierblad? Wat ingeweekt witbrood, twee eierdooiers, zout, nootmuskaat, fijngehakte peterselie. Maar hij vormde het grondbestanddeel van de vulling. Wat overbleef heb ik voor de meelballetjes gebruikt waarmee het geheel geganeerd was. De dood treedt na twaalf uur in, of ook eerder. Is niet normaal. Ik mogen verwijzen naar De Schatkamer voor de Natuurvriend. waar in het juninummer van 1821 een soortgelijk tragisch geval beschreven staat. Je slaat wartaal uit, Rudolf. Dat zullen we nog wel zien. als ik mij de opmerking mag veroorloven. Merkt iemand iets? Het begint vreemd genoeg met euforie. en een zekere uitzinnigheid of zelfs een gevoel van geluk. Een en ander wordt echter gevolgd door duizelingen en spraakstoornissen. Later valt het lopen zwaar. Enige tijd voordat men het gezichtsvermogen verliest, ziet men dubbel. De buitenwacht zal het overigens als een ongelukje opvatten. We hebben een dokter nodig. Uit nooit, in. Vijf uur lopen, zo verdragen je benen je niet. Want de eerste symptomen verschijnen snel. Je bent een moordenaar als dat waar is. Het is waar. Maar mijn hart is zo licht als het donsveertje van een kolibrie, Want... Jullie zijn moordenaressen, alle drie. Daarvoor zul je hangen, Rudolf. Niemand verdenkt mij. Ik sta als niet-viseter bekend. Iedereen weet dat ik van vis walg. Je liegt. Dat van die vis is een leugen. Ik lieg niet. Ik erf. Je bent een beest. Oh, ik geloof dat ik onpasselijk word. Misschien is de uitwijking maar half zo erg. Een van de meelballetjes heb ik voor de middag aan een rondstruinende kat gevoerd. Die ligt nu ontzield in de tuin achter de erten. Wat doen we? Vooral niets overhaasten. De zondag is zo'n prachtige dag om afscheid te nemen. Ik drink op uw allergezondheid. Proost, dames. Mm. Eh. Walgelijk zoet, overigens. Hm. Tja, adieu, mijn dierbare. Een lang dienstverband loopt ten einde. Bij rijtuig en schip en met het nieuwe stoompaard... verlaat ik de noordelijke breedtegraden... waar mijn leven zo kommerlijk verliep. Met het geld van Hackendorf bier in mijn zak... betreed ik de continenten. Een kinderdroom gaat in vervulling, zei het via een tragische omweg. Krankzinnig. Ik begin hem te geloven. Melk! We moeten melk hebben, melk! Het was dus poedersuiker... En wij hebben altijd alleen maar poedersuiker in het medicijnkastje gehad tegen de ratten. Onzin, natuurlijk niet. Wat? In het blauwe flesje zat geen poedersuiker? In welk flesje? Dat leuke flesje van verleden jaar. Dat we hebben weggegooid? Ik heb het niet weggegooid. Wil je daarmee zeggen dat je het oude rattengif hebt bewaard? Het flesje. Het was zo mooi geslepen en de kleur paste zo goed bij mijn barnsteen. En het poeder uit het flesje. Dat heb ik daar straks na het eten in de liqueur gedaan. Je hebt gelijk, het zag eruit als poedersuiker. Dat is niet waar. Jawel, Rudolf. Toen ik voor het eten in het medicijnkastje keek, was het bruine flesje namelijk leeg. Satan! Dat hebben je zusters leeg gemaakt. Toen schoot het blauwe weer te binnen. Ik heb alles erin gedaan. Ik weet alleen niet of het al is opgelost. Het is opgelost. Dat kan niet waar zijn, Clementine. Dat zeg je alleen maar uit kwaadaardigheid om mijn plezier te vergallen... ...omdat ik je niet wilde meenemen. Maar je wilde me toch ook niet meenemen, Rudolf? Neem alles terug, Clementine. Zeg dat je het verzonnen hebt met dat kleine hoofdje van je. Een vondst waarvan iedereen paf staat. Erg leuk, inderdaad. Maar neem me terug, Clementine. Nog een ogenblikje, Voordat Clementine iets terugneemt... ...neem jij terug dat je ons met een gele snoekbaars van twijfelachtige herkomst hebt. vergiftigd. dat? Eén woord, Clementine. Eén klein verlossend woordje. Eerst neem jij alles terug, Rudolf. Zeker... Graag. Ik, ik, neem, ik neem alles terug. Ik wilde jullie laten schrikken. Ha, dom van me. De snoekbaas binnenin was even goed als die aan de buitenkant. Het had een tweeling kunnen zijn. Alleen met veel lorienblad. Alleen dat. Dan ga je gang, Clementine. Dan neem ik ook alles terug, Rudolf. Het is niet waar. Nee. Wat één woord al niet vermag. Ik voel me ook heel plezierig, kinders. Als na een ontbijt met champagne en bier. Heckendorf bier natuurlijk. Het valt me op dat mijn benen zo licht zijn. Werkelijk heel licht. Ja, waarom dansen we eigenlijk nooit? We hebben toch een man in huis. En met wie, liefje, zou hij het eerst moeten dansen? De keuze is niet eenvoudig, wat jij, Rudolf... Ik vond het overigens erg aardig van Rudolf dat hij die oude wals heeft gespeeld. Ja, ja, hij moet hem nog een keer spelen. Mijn maag is niet helemaal wat hij moet zijn... Maar zo, zoals u wilt, ik zal spelen. Ja, het is van de ene kant onverantwoord dat mevrouw Schreuder nog niet hier is om het werk in de keuken over te nemen. Ik heb helemaal niks tegen Rudolf. Ik ook niet. Niemand heeft iets tegen Rudolf. En mocht er in het verband met het een of ander een verneindigend woord zijn gevallen, dan nemen we ook dat terug. Zal ik je kittelen, Rudolf? Nee, alsjeblieft niet. Maar vooral, meisjes, nemen we het geld ja. terug. Wacht eens even. Tot nu toe is er geen cent betaald. Het gaat om het idee, Rudolf. We doen gewoon of het niet bestaat. Als we geen geld hebben, kunnen we het Rudolf niet hebben beloofd. Dus kunnen we hem niets hebben geweigerd. Afgezien van het feit dat hij niets kan hebben gereisd. <lacht> hij Heb heeft steeds gezegd dat ons geld in het bier is. <lacht> ook dat bier vergeten we. Bravo! Misschien zijn we helemaal niet wie we zijn. <lacht> oh, Zover zou ik niet gaan, liever. <lacht> Dan hebben we ook geen bediende die Rudolf heeft. Voor Rudolf als mens zou ik aanhouden. Liever ritmeester van Soendma. Nee, die in geen geval, liefje. <lacht> Begrijp je dan niet, Cecilia? Als we niet waren wie we zijn, waren we toch niet zo? Mijn benen <laughs> voelen zo. Gaan. Het is jammer dat er hier geen bergen zijn. Ik heb zin in een forse klimpartij. Wat zit je toch ineengedoken, Rudolf? Ik zou met uw permissies wel een vijver kunnen leegdrinken. Een vijver? Dat moet de poedersuiker de zijn. Nou, speel toch, Rudolf. Misschien voel je je dan weer beter. Oh, zeg eens. Ja. Hoe komen er eigenlijk twee karaffen op de piano? Twee karaffen? Ja. Wat doe je nou? In plaats van één fles ziet ze er twee Nog voordat spijt haar ziel beving. Kwam samen met de duivel mee, de laatste zinsbegocheling. Vier kistjes werden weggebracht, het dodenklokje bijert zacht. Hier ging geen liefde door de maag, de zomer die begon vandaag. Ontlokt de afschuw uw schreeuw, dit was de negentiende eeuw. Staart gij onthuts naar uw en dis, wij hebben altijd verse vis. Staart gij onthuts naar uw en dis, we hebben altijd verse vis. Dit was het derde en laatste deel van het Viskwartet, geschreven door Wolfgang Koolhazen en Rita zimmer Vertaald door Piet Mastof. De rolverdeling: Charlotte Hekkendorf, Eva Jansen. Cecilia Hekkendorf, Marian Berk. Clementine Hekkendorf, Manon Alving. En Rudolf Moosdenger, Jaap Maarleveld. Techniek: John van Waas en Henk van der Steeg. Productie: Gini van Duren. Regie: Louis Houet.